Start. Dit is Lieselot Thomassen met het NOS Journaal. De exploitanten van rangeerterrein De Kijfhoek in Zwijndrecht... moeten elk een boete van 100.000 euro betalen. ProRail en KeyRail worden verantwoordelijk gehouden voor een bijna-ramp... met een brandende treinwagon op het terrein in januari 2011. Het is volgens de rechter een kwestie van geluk dat de brand niet uitliep op een, brand, op een ramp. In de wagon zat ethanol. Omwonenden werden geëvacueerd en de snelweg A16 werd afgesloten. Het Openbaar Ministerie had 900.000 euro boete per bedrijf geëist. De rechter legde een lagere boete op omdat die de bedrijven vrij sprak van het overtreden van de wet vervoer gevaarlijke stoffen. De proeven met een nieuw ebola-vaccin zijn stilgelegd. Vier proefpersonen klagen over gewrichtspijn in handen en voeten. Volgens het ziekenhuis van de Universiteit van Genève... waar het experiment wordt uitgevoerd... gaat het goed met de andere vrijwillige proefpersonen. Zodra zeker is dat de gewrichtspijnen geen kwaad kunnen en tijdelijk zijn... worden de proeven met het nieuwe ebola-vaccin hervat. Het ziekenhuis verwacht dat dat begin januari zal zijn. De man die in 2011 twee mensen doodde in Buffalo is in hoger beroep veroordeeld tot een fors lagere straf. Het gerechtshof, veroordeel hem, het gerechtshof veroordeelde hem tot zes jaar cel... en tbs met dwangverpleging. Vorig jaar kreeg de 27-jarige Alassam S. nog 28 jaar cel... voor twee moorden en twee pogingen tot moord. Hij sloeg in 2011 zijn vriendin dood met een brandblusser... en toen agenten hem wilden arresteren... kreeg hij een dienstwapen te pakken en schoot hij een van de agenten dood. S. krijgt een kortere celstraf omdat hij volgens het Hof op het moment dat hij zijn vriendin doodde volledig ontoerekeningsvatbaar was door een psychose. Het weer wisselend bewolkt en veel buien, soms met onweerhagel en zware windstoten. Aan zee waait het hard tot stormachtig. Morgen geruime tijd regen en aan zee een zuidwester storm. Het wordt dan 8 tot 10 graden. In het weekend rustiger. Dit was het NOS Journaal. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. De langste files in de Randstad staan alweer we op de A1 Amsterdam Amersfoort... tussen Eembrug en Hoeverlaak over 4 kilometer. Naar Rotterdam vanuit Den Haag op de A13 bij Delft 4. Bij Rotterdam op de A20 naar Gouda. Van Knopen de Bregseplein 3. A27 Utrecht Breda bij Lexmond 3 kilometer. A28 Amersfoort Utrecht voor Rijnsweert 3. En vanuit Europoort naar Rotterdam op de N15 bij Spijkenisse 3 kilometer.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 Dit is Kerst met ZFM. Met, met nu, de muziekboulevard. En onder het motto van wat krijgen we nu... Nog meer Matchbox. Ja, Hans die zit lekker met zijn vrouw een paar dagen in Duitsland. En uh, hij heeft gevraagd of ik die twee uur van hem deze week even wil overnemen. Natuurlijk willen we dat. Uh, we mogen hem zelf invullen. Geen informatie, alleen muziek. Dat had ik wel als uh, voorwaarde gesteld. Nou, de mocht. Dus het eerste uur krijgen we allemaal nederpop, nederbeat... uit diverse decennia. En het dus volgende uur alleen maar Beatles. We gaan zo beginnen. En uh, ik weet eigenlijk nog niet wat er gedraaid gaat worden. Het gaat uit... de uh, Losse pols. Veel plezier. part van de Shocking Blue met uh, Robbie van Leeuwen. En we begonnen met de motions, met I want you, I need you, zonder Robbie van Leeuwen. Want die was toen al vertrokken. Um, we gaan naar de volgende, naar uh, Beverwijk. Zullen we maar doen? Ja, oké. Okay. <lacht> I'm En de mannen van groep 1850. Ja, niks groep 1815. Nee, groep 1850 en Mother No head. En daarvoor de bintongs met traveling in de USA. En we blijven even stevig te trekken. Hier is Brainbox. Blues met LB Boogie en daarvoor natuurlijk Doomsday Train van Brainbox. Het uh, volgende duo komt eraan. Ja. Yes, it comes Focus Met Jan Ackerman op de gitaar. Thijs van Leer, zang, fluit en toetsinstrumenten. Cyril Havermans op de bas. En Pierre van der Linden op de drums. En het heette hocus pocus. En waarom heette het zo? Het rijmde zo lekker op. Focus vandaar. En daarvoor hoorden we Take Her Home van de Roadies. De volgende twee... Ze zet met hun eerste hit Early in the Morning, en daarvoor hadden we Heaven on Earth van de Rainbow Train. Er staan er weer twee te wachten. Ik ben van Goedewijn behoefte, geen krans, maar we zijn het toch maar even. Dit waren de E-ring met Back Home. En daarvoor Earth and Fire met Memories. En er staan er weer twee te dringen. En deze, de eerste daarvan, is wel een beetje rustiger. to reach you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 thinking about you every time the phone rings it sounds like thunder some stupid guy tried to reach another number come on since i've been without you come on i'll always think about you come on phone sounds like thunder some stupid guy tried to reach another number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 Het het uh, jaar 1979, The New Adventures and Come On, een cover van de Chuck Berry hit. En daarvoor hadden we um, uh, Nightingale van George Cash. De volgende twee. Because we smoked ourselves a kid. The Life I Live, en daarvoor Backstreet van QB and The Blizzards. Zijn we toe aan de laatste van dit uur, en dat wordt deze... Zo meteen na het nieuws en de berichten. u